het socialisme en het jodendom. De twee dingen die ik wel zocht, maar die nog geen plaats hadden gevonden. Ja. Dus dat was het samengaan wat ik zocht. Toen ik dat las, toen voelde ik een vast punt. Een synthese zou je kunnen zeggen. Het citaat dat ik niet voorlas is uitgesproken door, ik zal haar uh, Rosa noemen, uh, een vrouw die ik geïnterviewd heb en die ongeveer 1936 lid werd van Noor Hauwet. Noor Hauwet was de jeugdorganisatie van Poirazion. En Poir dat was voluit het Joods-Socialistisch Verbond Poirazion, uh, een organisatie van socialistische zionistische joden in nederland en die organisatie werd in 1933 opgericht er waren al vaker pogingen gedaan door socialistische joden met name in amsterdam om een dergelijke club van de grond te krijgen maar dat was altijd misgelopen dat was blijven steken in in, in studieclubjesachtige bijeenkomsten en Zion was uh, eigenlijk een heel uniek verschijnsel, omdat ten eerste was het binnen de socialistische beweging uh, nou ja, zeer uitzonderlijk en eigenlijk niet voorkomend dat minderheidsgroepen zich apart organiseerden. En verder was het heel lang uh, was er, was het als onmogelijk beschouwd en ook absoluut onbehoorlijk beschouwd om het socialisme en zionisme tot één ideologie samen te smeden. En uh, dat was een van de belangrijkste redenen dat dat in Nederland niet gelukt was. Ook omdat er nogal veel uh, joden juist binnen die socialistische beweging actief waren. En, uh, en zij daar hun idealen verwezenlijk zagen en niets voelden voor een joodse nationale beweging. Het socialistische zionisme was absoluut niet in Nederland uitgevonden. Het zionisme ook al niet. Het zionisme was uh, al iets eerder ontstaan aan het eind van de vorige eeuw. Nou, iedereen weet ongeveer, denk ik wel, wie Herzl was. Herzl was de, de, de vader van het politieke zionisme. En het zionisme was in feite een reactie, zowel op het antisemitisme, dat... Uh, uh, vanaf het eind van de vorige eeuw weer steeds heftiger vormen begon aan te nemen. Vooral in, in Midden- en Oost-Europa, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk, de, de beruchte Dreyfus-affaire. En verder paste het zionisme eigenlijk uh, heel goed in alle nationale bevrijdingsbewegingen van Midden- en Oost-Europa. En was het in die zin een van de vele. En uh, nou was het een beweging die uh, gericht was op het... Uh, de opbouw van een Joodse staat in Palestina, een Joods nationaal huis werd het meestal genoemd. Uh, veel voorzichtiger aanduiding dus. Uh, en van, van klassenstrijd was binnen dat zionisme geen sprake. En als je nu gaat kijken naar hoe de situatie van de Joden in Rusland was en dat hele uitgestrekte Tsaristische Rijk. Uh, nou, die positie die was abominabel slecht. De joden waren gedwongen om in een, uh, een westelijke gordel van Rusland te leven. Op andere plekken mochten ze niet leven. Uh, daar hadden ze het economisch heel slecht. Uh, ze hadden grote gezinnen. Er was een ontzettende overbevolking. En eens in zoveel tijd waren er pogons. En dan werden de joden afgeslacht. Of ze werden verwond. Hun huizen of hun winkeltjes werden in de fik gestoken. Er was dus ook voortdurend angst. Um, die, die pogons die, die vonden bijvoorbeeld plaats bij uitstek rond christelijke feestdagen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is het, is, het, is het paasfeest en ook het joodse Pesachfeest, wat iets anders is. En dan werden de joden ervan beschuldigd dat ze... ...christenkindertjes afslachten om het bloed te gebruiken voor het maken van hun matzes. Wat trouwens al in de middeleeuwen door de katholieke kerk zelf is ontzenend... Uh, dit, dit, ...dit sprookje, omdat uh, de joden nu juist uh, volgens hun eigen rituele wetten helemaal geen bloed uh, tot zich mogen nemen. Maar dat is even om aan te geven van hoe diep dat allemaal zat... En nou, die, die situatie van de joden was dus, was dus in feite heel, heel, heel bedreigd. Uh, de joden in, in Rusland die hadden eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, drie min of meer radicale vluchtroutes. De meest populaire was de emigratie, dus vanaf het eind van de vorige eeuw gingen er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Russische Jolen, niet alleen uit Rusland, helemaal uit, uit uh, Oost-Europa, ook uit Midden-Europa, ook uit Duitsland trouwens, vertrokken naar een betere toekomst, dachten ze, in ieder geval hoopten ze, en het land bij uitstek was de Veren bij de Verenigde Staten. Uh, een, andere, een, andere, een, een ander alternatief... ...bood het socialisme. Het is wel belangrijk om je te beseffen dat, dat de joden in, in, in Rusland een enorme voortrekkersrol hebben gespeeld in de totstandkoming van het socialisme. Je had uh, een, een joodse socialistische, toen nog heette dat gewoon joodse so sociaal-democratische partij, de BUND. Uh, die werd opgericht en... Uh, ik geloof dat één jaar daarna werd de officiële Russische partij opgericht... ...waarvan dan Lenin aan het hoofd kwam te staan. Maar die boend had daar eigenlijk de stoot toe gegeven. En de boend beschouwde zich ook als onderdeel van die algehele Russische partij. Maar nam toch een aantal aparte standpunten in... Uh, ...wat betreft uh, hun, hun eigen achterban. Want dat waren namelijk uh, die joden die uh, vooral in de textiel zaten. In de, in de textielindustrie, in het tabak drukkerijen hadden, veel handwerk. Joden zijn altijd uh, veel werkzaam geweest binnen, binnen ambachtelijke beroepen. En um, de die was uit op sowieso een socialistische maatschappij natuurlijk, voor iedereen. Maar had daarbij voor ogen een, een culturele autonomie voor de Joodse bevolking, zoals allerlei groepen. Uh, die culturele uh, autonomie uh, nastreefde etnische groepen, ook in Rusland. Dat zie je dus trouwens nu weer, eindelijk. Um, de bund uh, botste met de derde vluchtroute, en dat waren de Zionisten. Er waren socialistische Joden die te weinig verdutie hadden in alleen die oplossing van dat socialisme... Uh, ze hadden niet vaak genoeg gezien, bijvoorbeeld, dat uh, verlichte Russen hun antisemitisme lieten vallen. Er zijn voorbeelden van de Narodniki, dat, waren ook weer progressieve, dat was een progressieve beweging in Rusland die de boeren wilden bevrijden. En uh, toen, een, uh, toen dat mislukte werd in één moeite door, werden er toch weer pogons door dezezelfde Narodniki. die weer gelederen ook joden meenemen, werden georganiseerd. En dat gebeurde ook weer na de mislukte revolutie in Rusland in 1905. Toen die ontaarde ook weer uiteindelijk in, in pogons. Een van degenen die uh, daaruit conclusies trok was uh, Ber een, uh, een Russische jood die uh, opgegroeid was in Poltava. Poltava, dat is eigenlijk wel, wel grappig, was een, een, een, een stadje in Rusland uh, waar absoluut geen industrie was. En er dus ook geen, geen arbeidersbeweging, maar waar wel, wat wel uitverkoren was door de Russische regering om... Uh, politieke gevangenen te verbannen. Dus het was daar een van de crème de la waar het, de, de, de politieke radicalen elkaar troffen. En verder was de vader van Berborchhoff, die was actief in de Zionistische beweging. Dus hij had al meteen, vanaf dat hij opgroeide, kreeg hij met die twee ideologieën te maken. En uh, Berborchhoff... Was degene, hij was niet de eerste die probeerde om, om socialisme en zionisme meer met elkaar in verband te brengen. Maar hij was wel de eerste die dat probeerde te doen volgens volstrekte marxistische maatstaven. Hij, hij ontwierp dus het marxistisch zionisme. En zijn, zijn denkwijze die was ongeveer als volgt. Zoals bekend zijn in het marxisme de, de productieverhoudingen ontzettend belangrijk. Daar, daar wordt ongeveer alles van afgeleid, de positie die je inneemt binnen de productieverhoudingen. Van wat voor klasse je vervolgens deel uitmaakt. Nou, Berd Booghoff die zei, als je nou kijkt naar uh, wat de joden voor positie innemen binnen de productieverhoudingen, dan zie je daar een omgekeerde piramide. En daar bedoelde hij mee dat uh, er bijna geen joden in de zware industrie zaten, ook niet in de landbouw. Maar dat ze bijna allemaal in de tertiaire sector zaten. Dat ze in de, in de confectieindustrie, dus de, de, de, de, de sector die dicht bij de consument stond. En uh, in de levensmiddelenindustrie, uh, in de tabaksindustrie. En verder dat ze in de handel zaten, dat is een heel ander verhaal, dat is ook allemaal gegroeid. Dat ze in de handel zaten in de vrije beroepen. En zei Berborgaf, dit is een abnormale situatie. Uh, de joden zullen nooit... Uh, op een, op een effectieve manier klassestrijd klassenstrijd kunnen voeren. Want ze zullen nooit echt proletariseren. En uh, hij zag daar ook. Uh, er werd ontzettend veel geïmigreerd. En zei Berborg of. Uh, ze gaan dan naar, al, naar andere landen, toen de Joden naar West-Europa, naar de Verenigde Staten. Maar daar zie je hetzelfde gebeuren. Ze blijven in, uh, in de marge van, uh, van de economie. En. Als er antisemitisme komt, of als er. meestal gepaard gaat met een economische crisis. juist uit die sectoren waar de Joden werkzaam zijn. kunnen ze heel makkelijk uitgestoten worden. En moeten ze inderdaad weer naar het volgende land. En zo kwam Berboerhof bij zijn. en dat was volgens hem dus allemaal. dat was heel historisch, materialistisch en ook heel dialectisch geredeneerd. Uh, heel, op heel eigenlijk onvermijdelijke wijze. Uh, zou er gaan gebeuren wat er moest gebeuren, namelijk uh, de emigratie naar Palestina? Dat was een land uh, waar de economie onderontwikkeld was, dat 19 in eeuw in ieder geval onderbevolkt was, waar de Joden dus niet van nationale concurrentie hoefde te vrezen en waar ze zeg maar als het ware vanaf de grond af hun eigen economie zou kunnen opbouwen en die ze zelf in handen zou hebben en daar dan vervolgens hun eigen normale tussen aanhalingstekens klassenstrijd zouden kunnen voeren waar dan vervolgens de klasseloze maatschappij uit zou voortkomen dat, uh, dat was eigenlijk de, de kern van zijn redenering en ja, die, die synthese die die tot stand bracht dus tussen socialisme of marxisme en zionisme, die viel bij, bij die joden in, op vruchtbare bodem die, die niet al het vertrouwen stelden in dat socialisme, of dat ook echt wel de oplossing zou brengen voor joden, kortom of het antisemitisme wel echt zou verdwijnen. En ook voor die joden die zionistische sympathie hadden, maar uh, dat zionisme op zich te burgerlijk vonden. Heeft euch vrienden? tanzt met mijn woord. Ik wil die vierde, schone Ach, ik ben hier verliefd. Berghorff had dus zijn theorie had neergeschreven in de grondlagen des pluralisionismus. Dat, dat betekende eigenlijk het begin van de partij, pluralision, in 1906 werd hij opgericht, um, kort na de Eedissen dus. Het is heel interessant om te kijken hoe, hoe die theorie van Berghorff echt in de marxistische tijdsgeest van toen... Lasten. Dus als hij bijvoorbeeld kon, kon zeggen en kon schrijven dat het Joodse proletariaat hoefde niet zozeer actief die emigratie op zich te nemen. Dat, daar zou de bourgeoisie wel voor zorgen en dan zouden de arbeidskrachten als vanzelf naar Palestina gaan, gaan, gaan emigreren. En zouden daar uiteindelijk de macht grijpen. En hij was heel erg tegen het, het opbouwen van kleine socialistische in zo'n land, dan moesten zoals de oude theorie was, in één keer de macht gegrepen worden. Nou, de eerste protesten die tegen deze orthodoxe marxistische theorie uh, te horen waren, die kwamen ook uit Puale Zionistische hoek, maar wel uit de hoek van degenen die op Aliyah gingen, dat wil zeggen die naar Palestina togen en daar aan het werk gingen en de, de moerassen gingen dempen en daar, uh, ja, daar dat land gingen opbouwen. En die waren, daar, die waren geïrriteerd. Uh, die hadden iets van, Borgoff heeft niet begrepen wat er allemaal komt kijken bij de opbouw van een land. En dat is heel interessant, omdat je daar eigenlijk voor het eerst zie je, hoe, uh, ja, hoe kan die synthese uh, zich, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, hoe kan die werkelijk tot zijn recht komen? Kan dat? Want kan, kan je aan dit soort socialistische en marxistische principes vasthouden als je tegelijkertijd ook een land wil opbouwen waarin je toch met allerlei soorten mensen moet samenwerken? En uit die hoek, onder andere van Ben Swiet, dat was een maatje van Berborgov, maar die was naar Palestina getrokken en later, het werd, hij werd de eerste president van Israël, heeft hij Berborgov daar zeer vriendschappelijk nog op bekritiseerd dat hij daar toch eigenlijk helemaal geen verstand van had, dat een, die kennis had ontbroken van die praktische opbouw. Nou, uh, Berbogov uh, was natuurlijk ook absoluut niet populair bij de, bij de Tsaristische politie. Het was ook, uh, hij was bijvoorbeeld ook een van de initiatiefnemers van de eerste Joodse knokploegen tegen pogroms. Dus Joden die zich bewapenden om, om, uh, om zelf uh, zich te kunnen verdedigen tegen pogoms. Uh, hij heeft ook een keer in de gevangenis gezeten. Hij verdween in dat hele roerige Rusland, verdween, verdween naar de Verenigde Staten... En eh, kwam terug in eh, 1917 midden in het proces van de Russische Revolutie. En dat verblijf in de Verenigde Staten, dat had veranderingen bij hem teweeggebracht. Niet alleen dat. Uh, je moet je beseffen dat in die tijd sowieso uh, er allerlei scheuringen uh, optraden binnen de socialistische beweging. Uh, stromingen kozen voor een meer sociaaldemocratische koers, voor, voor langzaam doch staag aan veranderingen werken. Andere stromingen kozen voor het oude idee van de revolutie in één klap en geen compromissen op die keerde terug in 1917 werd uh, hartelijk verwelkomd bij zijn oude, door zijn oude kameraden. En toen het betoog waar gedeeltelijk heel andere standpunten in doorklonken. Namelijk dat uh, het proletariat uh, de opbouw van het land niet langer aan de bourgeoisie moest overlaten, maar zelf in moest grijpen. Hij liet daarbij ook de term zuipstilieven klinken. Uh, op uh, protesten, als zouden de Arabische vergen, de, de, de landarbeiders, uh, van hun land gedreven worden, zei hij dat dat uh, absoluut niet klopte en dat uh, het land genoeg mogelijkheden bood als er moderne uh, economische en landbouwmethoden zouden toegepast worden, dat genoeg mogelijkheid bood voor twee volken om daar te leven. Eerder had Borgoff al gezegd dat de Arabische fellahen zich op den duur zouden assimileren aan de Joden. En vervolgens eh, verkondigde hij de mening dat eh, eh, Palestina een mandaatland zou moeten worden. Dus dat het een soort administratieve eenheid zou moeten worden eh, onder mandaat van. ...het Britse Rijk. En dan moet je ook niet vergeten... ...in, in 1917 was die Balfour-declaratie er geweest. De declaratie van in Engeland... ...van het, van het Britse Imperium... ...dat gezegd had oké, okay, dat Joods nationaal te huis, ...dat mag er komen. Zij het, dat het niet ten koste mag gaan... ...van andere bevolkingsgroepen. Kortom... Eh, ...Bolchoff ging meer pragmatische en meer wat je het eigenlijk nu noemt, sociaal-democratische standpunten innemen. En tegelijk, dat is ook heel interessant om dat te zien, Borger was altijd heel schematisch geweest. Hij had het nooit over historische aanspraken van het Joodse volk op Palestina gehad. Hij had het nooit over emoties gehad. En nu voor het eerst eh, bracht hij ook het, het gevoelselement, zijn, zijn, zijn ideeën binnen. En ook. Ehm, en ook het historische moment, van we moeten terug naar Palestina. Op die vergadering waar hij verscheen in 1917, uh, daar je de meeste mensen mee. Maar er waren ook heel wat kameraden die riepen, wij willen de nieuwe of niet, wij willen de oude. Hij heeft zijn eigen leerverhalen. Kortom, dat waren, dat waren de poale Zionisten die vasthielden aan die oude, wat je nu zou zeggen, communistische of marxistische koers. Um, nou, je ziet die verschillende stromingen in de nasleep van de Russische Revolutie zie je zich doorzetten. Um, er wordt uh, op een gegeven moment, een. Uh, en, dan, en dan moet je natuurlijk realiseren, die, die Russische Revolutie binnen de hele socialistische beweging een ontzettende inspirerende functie had, maar dat hij natuurlijk ook door allerlei socialistische groeperingen werd afgewezen. Uh, en um, je ziet dan... ...dat er een sociaal-democratische uh, groepering komt die niet mee wil naar de, naar de, derde, of de, vierde inter, naar de derde internationale, naar, naar, naar de, de communisten dus, naar de, de, de, de Russische, na, navolging van de, van de Russische uh, Bolshevisten. En je ziet dat er een, een linker coalition komt, linker is een jiddisch woord, linkse coalition. Die geen genoeg nemen met uh, de sociaaldemocratische koers. Maar, interessant genoeg, die ook niet op willen gaan in het communisme. Want er, zijn ook, er is ook een communistische paralysion, die zie je langzamerhand verdwijnen. Die gaan op in de Russische, uh, bolsjewistische partijen. En uh, die laten eigenlijk steeds meer hun eisen vallen. De linker heeft ook onderhandelingen gevoerd om toegelaten te mogen worden tot de derde internationale. Uh, dus die werden echt als communisten ook gezien. Maar ze weigerden om hun, uh, wat zo heette, palestinocentrisme op te geven. Ze bleven zeggen, luister eens, de, de positie van de joden in, in Rusland blijft heel moeilijk. En Palestina, uh, dat moeten we niet uit het oog verliezen. En uh, ze... Dat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom ze niet toegelaten werden, want ze weigerden om dat punt te laten vallen. En ze richtten hun eigen wereldorganisatie op. En ze bleven heel lang ook door de rest van de bewaarde zionisten zeer wantrouwig bekeken worden, want ze waren ook zeer principieel. Ze wilden niet meedoen aan de Joodse fondsen, die bedoeld waren voor de opbouw van Palestina, dat vonden ze maar burgerlijk. Uh, en ze bleven bijvoorbeeld tegen de, de, de landbouwcoöperaties in Palestina, de kiboetsen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zij de lijn van de oude Borgoff voortzetten. En dat uh, de, die van de nieuwe Borgoff, dat, dat werden de sociaal-democratische coalitionisten. En daarbij is ook heel belangrijk opnieuw de, partij, de ontwikkeling die die partij doormaakte in Palestina. Want natuurlijk bij uitstek in Palestina werden de Palestijnen geconfronteerd met de problemen met de opbouw van zo'n land. Met het, de protesten van de Arabische bevolking. Met de Engelse beperkingen, het Engelse bewind. Met uh, hele praktische dingen. En ook niet alleen met praktische, ook met... Uh, Ideologische zaken zoals Ben-Gurion, die een van de die, die nou ja, heel belangrijk is, is geworden in het socialistisch jonisme, maar ook al in de arbeidersbeweging in Palestina, um, dat het beginsel van de, de avoda Ivrit. En dat uh, werd doorgezet. En dat is waarschijnlijk een van de meest bepalende oorzaken, sowieso, dat er later zoiets als een Joodse staat is gekomen. De Avodah ivriet hield in dat uh, Joodse kapitalisten, Joodse bedrijven in Palestina. alleen Joden in dienst mochten nemen en moesten nemen. En dit om, om zich te beschermen. Tegen de veel goedkopere Palestijns-Arabische arbeidskrachten. Dat waren seizoensarbeiders. die, uh, geen, ja, die niet zeg maar, vertrouwd waren al. met een socialistische arbeidersbeweging. en die voor hele lage lonen gingen werken. Terwijl uh, de joden die daar naartoe gingen. Uh, vaak toch opgegroeid waren, tenminste die van het Joodse Proletariaat. binnen de arbeidersbeweging en, en, en daar een strijd voerden. en hoge lonen eisten. En als het ware om. Uh, de Joodse economie veilig te stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Joden gewoon aan het werk konden komen en niet van hun plaats gedwongen zouden worden door die goedkopere Palestijnse Arabische arbeidskrachten, werd dat principe ingevoerd. En dat ligt ten grondslag aan dat er in feite twee gescheiden economieën hebben kunnen ontstaan. Het joods-socialistisch verbond qua Zinon, wat in feite dus voortborduurde op de ideeën van Brachof... ...in sociaal-democratische vorm, en qua inhoud trouwens ook... werd zou uiteindelijk in, in Nederland in 1933 opgericht worden. Uh, als, je, als je nou ziet dat het in 1906 al in Engeland werd opgericht... Uh, ...en uh, in 1909 in Argentinië en in 1919 in Berlijn... ...dan is dat dus heel erg laat. En dan vraag je je af hoe dat komt. Nou, en er zijn een aantal redenen voor... ...en ik zal ook proberen om daar niet al te lang over te praten... ...want we zijn nog steeds niet echt bij Palazinland aangeland. Een van de redenen was Palazinland en het Palazinlandische idee... ...werd met name verspreid door de Oostjoden. Al die immigranten die uit, het, uit Oost- en Midden-Europa... ...de wijde wereld introkken. In Nederland is die Oostjoodse gemeenschap altijd klein gebleven. Uh, verder, en dat is uh, net zo belangrijk, hadden de Joden een heel vooraanstaande rol gespeeld binnen de socialistische beweging in Nederland. Ja, iedereen weet wel van de ANDB, de diamantbewerkers, die echt een voortrekkersfunctie hebben vervuld binnen die socialistische beweging. Ze waren binnen de SDAP ook heel erg sterk vertegenwoordigd. Um, nou, uh, die, Dat Joodse proletariaat vanaf de eind vorige eeuw vervreemde die eigenlijk steeds meer... ...van uh, de religie. En uh, nou goed, er was natuurlijk sowieso secularisatie aan de gang onder alle bevolkingsgroepen. Uh, en wat interessant was ook bij de, bij de joden, was dat er een soort verstandshuwelijk gesloten werd... ...door de joodse geestelijkheid, door de rabbijnen, et cetera. En uh, de bourgeoisie. En dat uh, de, de rabbijnen... Uh, het absoluut niet begrepen hadden op het socialisme, dat ze daar heel erg bang voor waren, dat ze ja, de, hun invloed zagen afnemen, maar niet alleen dat, ook de Joodse waarden en tradities, ja, dat ze die zagen verdwijnen, dat dat het, het einde zou betekenen van het Joodse volk, et cetera, et cetera. En dat ze uh, vertegenwoordigers van de Joodse bourgeoisie, die vaak al lang helemaal niet meer zich aan de Joodse wetten hielden, dulden. ...binnen de kerk besturen. En dat hij dus als het ware die twee groeperingen een soort deal sloten. ...van uh, wat betreft naar de, naar de bourgeoisie toe... ...van jullie mogen daar blijven zitten... Uh, ...maar dan moet hij aan onze plannen meewerken... ...namelijk dat, uh, dat het, uh, het jodendom blijft bestaan... ...en zoveel mogelijk wordt nageleefd. Nou, in dat licht gezien wordt het alleen maar nog logischer... ...omdat Joodse proletariat en ook de Joodse socialisten steeds meer van die religie vervreemden en uh, zich ook afkeerden van, uh, van die religie trouwens vooral. Want je moet niet bedenken dat, uh, nou goed, dat, dat boek van, van Selma Leinsdorf, We hebben als mens gelezen, gaat daar ook over. Dat een breuk met de religie een breuk met het Joden dan betekende. Want vaak gingen Joden toch met andere Joden om, wonen in dezelfde straten, hadden dezelfde beroepen, et cetera. Maar dat was iets anders dan je openstellen voor het idee van, een, een, het nationale idee van Jood zijn en voor het oprichten van een Joodse staat. Dat stond ontzettend ver af voor die meeste Joodse socialisten. En uh, uh, nou, zoals iemand dat uh, gezegd heeft, dat wil ik wel even voorlezen. Een van de, een van de mensen heeft dat in een interview gezegd. Ik kreeg een opvoeding die, je kunt niet zeggen, niets met het Jodendom te maken had, maar waarin Jodendom geen rol speelde. Er was geen verschil tussen mensen. Er was geen verschil tussen landen. Er was maar één land. Dat was de hele aarde. Nou, een dergelijke opvoeding stond natuurlijk haaks op het streven naar een Joods nationaal tehuis in Palestina. Nou was er nog een belangrijke factor in het geheel. Je had hier wel een Zionistische organisatie, dat was de NZB. Die bestaat ook nog steeds, de Nederlandse Zionistenbond, opgericht in 1899. En uh, die streefde naar die nationale opbouw in Palestina, maar had werkelijk absoluut geen klassenstrijd in het vaandel staan. En het waren wel vrijdenkers die daarin zaten, die dus vaak niet meer religieus waren. Maar uh, uh, politiek gesproken... Uh, zaten de leden van de NZB in de liberale partijen dus juist de tegenstanders waren ze van uh, de socialisten en uh, ze waren ze, ze waren afkomstig uit de bourgeoisie en voor een heleboel Joodse socialisten en voor het Joodse was zou, zou deelnemen of lid worden uh, van de NZB uh, betekenen in feite heulen met de bourgeoisie en was uh, zonder meer af te wijzen Terwijl allerlei eerdere initiatieven in, uh, in, de, in de jaren 20 uh, mislukt waren... om een socialistisch zionistische groepering van de grond te krijgen in Nederland... lukte het wel in 1933. Waarom? Nou ja, als je het jaar 1933 hoort, dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan het Derde Rijk... aan Hitler, aan het nationaalsocialisme en het antisemitisme niet te vergeten. En interessant genoeg werd uh, als factor voordat het deze keer wel lukte... door uh, de, de pale leiding een beetje ontkend dat dat een factor zou zijn. Eigenlijk net zoals het socialisme natuurlijk toch de, de nadruk probeert te leggen op positieve factoren, deden de, de poale dat ook. Uh, zij vonden dat het belangrijkste, de belangrijkste factor voor de, voor de oprichting en ook de groei van Palestina was, uh, de positieve factor namelijk die van de opbouw in Palestina. Die eindelijk meer op gang kwam in de jaren dertig cynisch genoeg overigens, in het jaar 20 stak meer de jaren 20 stagneerde immigratie, in de jaren 30 kwamen al die joodse vluchtelingen uit, uh, uit het uh, derde rijk, uit cetera, oostenrijk, etc. Um, dat werd dus in, in, in Kumiori, dat blad van Pranesion, werd de nadruk juist gelegd op die positieve factor, op dat Palestina eigenlijk het land was van het socialisme in de praktijk, het land van de kibbutzen, het land waar er ook concerten gegeven werden voor arbeiders, etc. Nou, in de praktijk heeft het natuurlijk wel iets anders uitgezien. En mensen die ik geïnterviewd heb, die in die tijd lid waren van Paulus Dion of van de jongere organisatie, die legden wel degelijk ook de nadruk, niet alleen, maar ook zeer sterk, op dat derde rijk en de dreiging die daarvan uitging. Um, en er is bijvoorbeeld iemand die ik geïnterviewd heb, die het ook heel duidelijk aangaf als iets wat hij vertelde waar hij opwezen op zijn huisbezoeken, wanneer hij nieuwe leden probeert te maken van het antisemitisme kan ook naar Nederland komen. Verder, hoewel het allemaal nogal ondergesneeuwd is, in de jaren dertig groeide ook het zogenaamde Joodse vraagstuk in Nederland. De Joden werden toch een beetje tot een probleem. Men praatte meer over de Joden. Uh, wat was er allemaal aan de hand in dat derde Rijk? Er waren nogal wat christelijke kranten, de Maasboden en de Standaard die zeer dubieuze artikelen erover schreven. Je had natuurlijk de, de NSB en Nussert, die officieel antisemitisch, antisemitisch werden, halverwege de jaren dertig en het vluchtelingenvraagstuk, de Joodse vluchtelingen die vanuit het derde Rijk over de grens heen kwamen... ...en die men eigenlijk niet zo moest met als argument de, de grote werkeloosheid in Nederland zelf. Kortom, het Joodse vraagstuk was ook in Nederland eh, toegenomen, althans als, eh, als, als, als achtergrondfactor. Eh, verder is ook belangrijk geweest dat natuurlijk met het aan de macht komen van het nationaal socialisme... Uh, was voor een heleboel Joden, niet alleen natuurlijk voor Joden... een grote klap toegebracht aan dat totale vertrouwen... wat er eigenlijk was in het socialisme. Het socialisme had het niet gehaald in Oostenrijk, ook niet in 1934. Uh, ook dat uh, zou als factor hebben meegespeeld... dat, dat, dat, uh, dat er Joden waren die de keus maakten om die twee ideologieën te gaan combineren. En, en uh, een, een socialistisch Joods Palestina... Een hele belangrijke zaak te gaan vinden. Uh, verder, wat ook meespeelde, was solidariteit. Solidariteit met de Joodse vluchtelingen uit, uh, uit Duitsland, maar ook althans eerder met Oost-Joden die, die erop gewezen hadden hoe de toestanden waren in, uh, in Rusland. Een, een laatste factor is, en dat is altijd de, de factor die het, die het moeilijkst boven tafel te krijgen is, dat de Joodse socialisten binnen die socialistische beweging wel degelijk ook. ...anders waren, vooral cultureel gezien. En dat een organisatie als Palazion... Aandacht hier aan besteden. Dus niet alleen in hun blad, maar ook uh, dat ze avonden organiseerden. waarin uh, die besteed werden aan, aan, aan Joodse denkers, aan, waarin uitgelegd werd. Joodse feestdagen. Wat hield dat eigenlijk in? Dat een heleboel van die cirkische seculiere Joden waren er al een tikkeltje van vervreemd. Of uh, er werd aan de Joodse feestdagen. een socialistisch-zionistische interpretatie gegeven. Bijvoorbeeld uh, Pesach, de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slaven. Nee, ja, de, de, de, de aanknopingspunt of de politieke invulling ligt, uh, ligt voor de hand. Al die factoren tezamen die hebben ervoor gezorgd dat het van de grond kon komen deze keer. Waarbij, natuurlijk, zeer zeker dat Derde Rijk als katalysator gewerkt zou hebben. 1 september 1933. Heel veel mensen in de zaal. Veel tegenstanders ook, joden die uh, dit helemaal niet zagen zitten. <tossimus> er werden zo'n 90 uh, mensen werden lid. In de loop van de tijd, in, in zeven jaar, dus tot de oorlog, zou het ledenbestand toenemen tot zo'n 500. Um, ja, waar hield men zich mee bezig? Een heel belangrijk onderdeel was, was de propaganda, was meer leden zien te werven dan er waren. Uh, en vooral toch met het argument van een, een, een socialistisch Palestina, een socialistisch Joods Palestina. En uh, een argument was daar je zelfbewustzijn ook als Jood uithalen. En uh, er werden alle mogelijke argumenten, ook in Kumi Ori, in hun blad aangevoerd. Een soort verleidingsstrategieën eigenlijk die toegepast werden, vooral op de Joodse partijgenoten, dus partijgenoten uit de SDAP... Waarom ze nou toch niet in godsnaam voor dat socialistisch zionisme uh, zouden kiezen? Want het was kosher, het was en socialistisch en het was uh, voor de Joden. Men probeerde ook bijvoorbeeld in, in Kuniori tot een herdefiniering van, van internationalisme te komen. Uh, men zei van waar we voordien in geloofd hebben en wat niet klopt, is het cosmopolitisme, het wereldburgerschap. Dat is achterhaald, dat kunnen we zien. Aan, aan alle ellende, aan de volkeren die elkaar bestrijden, et cetera. Uh, internationalisme is, uh, is juist gezond in de zin van dat er verschillende naties moeten bestaan. En uh, dat is niet tegen het socialisme. Um, er, werd ook, er werden ook socia echte sociaal-democratische redenen gevolgd in de zin van... Uh, we kunnen niet wachten uh, tot het socialisme gevestigd is. We, moeten, we hebben baat bij, bij veranderingen stap voor stap. En als, uh, als jullie, Joodse partijgenoten van de SDAP, op huisbezoek gaan, dan uh, zeggen jullie ook niet, uh, kameraden, wacht nog maar een tijdje, want dan komt het wel goed. Nee, dan moet je stap voor stap moet je dingen kunnen aanwijzen die, die uh, verbeteren. Um, dat, dat waren allerlei elementen uit die propaganda. Er werden ook uh, cursussen gegeven voor de leden. Er werden weekends georganiseerd. Er werd natuurlijk ontzettend veel vergaald. Het was gewoon een organisatie. Uh, het blad was heel belangrijk. Uh, de Joodse fondsen die geld inzamelden voor die opbouw in Palestina. Uh, daar had je onder andere het Joods Nationaal Fonds. En dat was eigenlijk ook een troetelkindje. Want het Joods Nationaal Fonds... Uh, daar werd eh, grond door opgekocht dat een eigendom kwam van het Joodse volk als zodanig. En dat werd dus aangevoerd dat dat een instrument was van het volk zelf en tegen het privé-initiatief en tegen het privébezit. Dat waren allemaal elementen uit die, uit die propaganda. En eh, het, het is ook heel belangrijk dat... Eh, eh, het lidmaatschap van de SDAP, zodanig voelde men zich verbonden met die SDAP, was verplicht om lid te kunnen worden van Coalition. Zo uh, mensen uit de, uit de OSP, communisten, waren niet welkom. Niet zo vreemd overigens, want die communisten zagen natuurlijk absoluut geen hel in een, in een, in een Joodse staat. Uh, die hielden zich, zoals een van de geïnterviewden zei, alleen maar met Rusland bezig. En die vonden het antisemitisme alleen maar een, een uitwas van het kapitalisme. Bij de SDAP lag dat anders. In eerste instantie werd er in het volk, uh, het sociaal democratisch dagblad, of hoe het ook precies heette, werd uh, ook in die trant over het antisemitisme geschreven. Hè, het socialisme van de domoren en uh, als een uitwas inderdaad van het kapitalisme. Maar naarmate dat nationaal socialisme bij de buren rechts aan de macht bleef, ...ging men inzien dat er wel wat meer dan dat aan de hand was... ...en ging men het antisemitisme ook meer als een wereldbeschouwing beschouwen... ...en ging men het zionisme ook meer serieus nemen... ...herkende men dan dat uh, die, de minderheidspositie van de joden uh, zeer beslissend was... ...en dat in die zin het Joods Nationaal Terhuis in Palestina wel degelijk een nastrevenswaardige zaak was. Nou moet je daarnaast beseffen dat... Uh, het, uh, dat was allemaal wel serieus en aan de andere kant, grappig genoeg, was het gratuït. Want uh, dat Zionisme werd eigenlijk niet toch zo van toepassing geacht op de Nederlandse Joden. De Nederlandse Joden werden niet zozeer als minderheidsgroep gezien, maar toch nog steeds als deel van die socialistische beweging. Uh, antisemitisme in Nederland werd niet als een groot probleem ervaren, et cetera, et cetera. Um, Poisson zelf... ...voelde zich, zoals gezegd, zeer loyaal ten opzichte van de SDAP... ...wist ook dat daar de leden vandaan moesten komen... Um, ...en de SDAP uh, op haar beurt... ...die stond welwillend tegenover de SDAP... Euh, ...tegenover Paulus ...maar toch ook wel weer met de nodige distantie... ...en dat is ook wel wat, wat verschillende geïnterviewden gezegd hebben... ...het stond ook wel ver van ze af... ...het was niet echt een belangrijke factor... Een van, de, een van de punten waarop je zou kunnen toetsen hoe socialistisch binnen de Nederlandse poale uh, die, die synthese van Borogov nou bleef, uh, is om te kijken van hoe, hoe schreven ze nou over de Arabische kwestie. En uh, trouwens niet alleen in Nederland, maar overal natuurlijk binnen de Zionistische beweging. Nou, wat interessant is, is dat... Enerzijds wordt er, ge, wordt er geschreven en, en werd er ook gedacht dat de Arabische velligen, de landarbeiders, ook onderdrukt waren en dat wat er moest gebeuren in Palestina dat het een gezamenlijke klassenstrijd was van het Arabisch en het Joods proletariaat tegen het, de Engelsen, de Engelse imperialisten, het, het mandaatland dus, die, die hadden daar de macht tegen de Arabische grootgrondbezitters en tegen het Joodse kapitaal, tegen de Joodse plantagebezitters, et cetera, et cetera. Wat, wat ook uh, gezegd werd, was dat de, dat de materiële vooruitgang een factor zou zijn die de Arabische velgen zou verzoenen met uh, de Joodse kolonisatie. En dat is eigenlijk heel verwonderlijk, als je tenminste ervan uitgaat dat uh, uh, de Palestijnse Arabische bevolking... Uh, ...daar ook wilden leven als volk of als, als etnische groep. Omdat uh, materiële vooruitgang, dat hadden de joden nou juist zelf ook ontdekt, was niet, uh, was niet het enige in het leven. En uh, in feite waren eigenlijk, daar komt het toch op neer, ja, waren niet alleen de Zionisten, maar ook de socialiste Zionisten... ...gedwongen om door het feit wat zij daar wilden verwezenlijken... ...een, een veilige haven voor Joden, een land van Joden... ...waar ze eindelijk niet vervolgd zouden worden... Hun, ...hun ogen te sluiten voor het feit dat... ...als het ware, trouwens ook gedeeltelijk als reactie op dat Zionisme in Palestina... Er een, een, ...een nationale identiteit, steeds meer... ...en een nationale bevrijdingsbeweging op gang kwam... ...van de kant van de plaatselijke Arabische bevolking daar. En... Uh, er, er, er kwam geen gemeenschappelijke klassenstrijd tot stand. Er waren wel kleine initiatieven, er waren wat aanzetten tot gemeenschappelijke vakbonden. Maar de belangen, of liever gezegd de belangenverschillen, waren veel te groot. En uh, in 1936 brak de Arabische opstand uit. In feite in eerste instantie bedoeld tegen de Engelse overheersing, maar in tweede instantie ook tegen de kolonisatie van de Zionisten. En uh, ja, dat wekt alleen maar eigenlijk ontzettend veel verontwaardiging, ook in Nederland, ook aan aan de zionistische kant. En dan zie je elke keer dat uh, ja, wat, wat voor de eigen groep gezien werd, namelijk de, de, de nationale belangen en iets, zoiets als zelfbevrijding, et cetera, et cetera, dat dat dat er niet in werd geloofd dat ook de Palestijnse Arabieren nationale belangen hadden, maar dat... En het is niet helemaal verwonderlijk eh, dat de, de Arabische verhoudingen daar waren feodaal. En hoe men het zag was dat de Arabische grootgrondbezitters, het, het, het, het landproletariaat, voor hun eigen karretje spande. En dat het Arabische proletariaat zich, zich liet meeslepen. En eh, zeg maar in die zuivere nationale eh, belangenstrijd, maar... Eh, ...niet mee wilden doen aan, aan, de, aan de socialistische gezamenlijke klassenstrijd. En dat was een soort blind spot ook van de socialistische diensten. En je kunt gewoon uh, stellen dat ze die, uh, ja, die blind spot hebben ze waarschijnlijk nodig gehad... ...om hun eigen belangen daar door te zetten. En je ziet in die hele, ten aanzien van die hele Arabische kwestie, zie je dat ook op dat punt die verschuiving van klasse naar natie plaatsvindt. En dat gezegd wordt, uh, en dat, dat vond ik zelf een hele mooie, hele duidelijke uitspraak. Uh, wij zijn niet gekomen om anderen te verlassen, maar om onszelf te bevrijden. En er is dus, er is dus constant is er een spanning tussen die behoefte aan solidariteit... En dat verschil in belangen, maar ook het verschil in, uh, in cultuur. En niet te vergeten een, een, een westerse superioriteitsbesef van wij zijn socialistisch en daarom alleen al zijn we vooruitstrevend. Uh, wij uh, beheersen westerse moderne technieken, op wat voor gebied dan ook. En dat is alleen maar goed voor die anderen. Uh, en dat is een ontzettende spanning die ook geen uitweg heeft gevonden... Versterkt door het feit dat, uh, dat de Europese situatie steeds meer verslechterde. Dat ook de Palestijnse Arabieren niet openstonden voor wat voor compromis dan ook. En daarbij moet, moet je dan ook beseffen dat uh, in, in de SDAP in feite precies hetzelfde standpunt werd ingenomen. Dat, dat men daar ook volledig vanuit westerse maatstaven dacht. En dat uh, iemand als De Rode, dat was, een, dat was een journalist die in het volk schreef, dat hij ook over oostersfeudale toestanden schreef, uh, refererend aan, uh, aan uh, de Arabieren. En dat het de Joden waren die welvaart naar het land hadden gebracht, en dat die dus recht van spreken hadden. In feite over de, de confrontatie met het socialisme of wat, hoe, hoe socialistisch bleef die synthese nou, dat geldt niet zo goed de andere kant toe naar dat er ook een confrontatie plaatsvond met het burgerlijk zionisme, namelijk het burgerlijk zionisme van de Nederlandse Zionistenbond, van de NZB. En er was de eerste jaren vanaf het bestaan trouwens al voor de oprichting... maar zeker vanaf de oprichting was er een ontzettende strijd en, en, en geruzie... tussen Poilazion en de NZB. Eh, Poilazion wilde wel samenwerking maar op eigen voorwaarden... en de NZB wilde aansluiting maar alleen maar op haar voorwaarden. En op twee punten wilde eigenlijk de Poilazion erkenning... en dat was op het punt van de klassenstrijd, dat wilden ze serieus genomen hebben en op het punt van het socialistisch pionierschap. Dus de, de, degene die daar echt expliciet aan het socialistische opbouw van Palestina wilde gaan werken. En dat, dat de NZB had daar totaal geen belang zijn voor. De, wat de NZB wilde, was een meerderheid, een Joodse meerderheid in Palestina. En verder eh, niet zeuren over hoe die maatschappij eruit moet komen te zien. Maar eerder een voorkeur voor het politieke centrum en voor het particulier initiatief. Nou, wat interessant is dat je ziet in 1935 komt het uiteindelijk toch tot een aansluiting. Uh, tot die tijd heeft een zekere Bernstein de scepter gevoerd uh, bij de NZB en die ging eigenlijk uh, voor Poirazion uh, als de, de jackal van uh, de NZB fungeren, die was zeer conservatief. Tegenover hem en ook nadat hij voorzitter af was, bleef hij zich profileren, want hij bleef schrij schrijven in het blad van de NZB. Hij was eigenlijk het prototype van de conservatieve Zionist die niets van klassenstrijd wilde weten. Die uh, de socialistische kiboetsen onbelangrijk vond. Die vond dat je gewoon efficiënt moest investeren, et cetera, et cetera. Later werd, uh, nou, misschien nog wel een enkeling bekende, Adel Herzberg werd uh, voorzitter van de NZB. En die was veel meer een liberaal. Um, die vond weliswaar ook de nationale opbouw belangrijker dan de klassenstrijd of het element, Maar die was liberaler en in die zin um, um, was er... Hij was ook een persoonlijke vriend van nogal wat plasionisten. Hij stelde zich niet zo strak op. En... Um, hij stond eigenlijk symbool voor een, voor een steeds makkelijker wordende worden samenwerking tussen een liberale tendens binnen de NZB en een de sociaal-democratische tendens binnen het Zion. En dat was een samenwerking die uh, in feite steeds uh, beter ging lopen tot uh, de oorlog. Kortom, uh, Bernstein als de Jekyll en, en Herzberg als de Hyde van het zionisme van de NZB... En eh, dat was eigenlijk voor Wallerzion voor, voor heel voordelig, want tegen Bernstein eh, kon Wallerzion zich blijven profileren, juist op de klassenstrijdprincipe en op de socialistische opbouw in Palestina. En met Herzberg was het goed samenwerken aan een gezamenlijk doel, namelijk een Joods-Palestina. het juist uitvoerig over socialisme en zionisme gehad, maar ik wil ook weer terugkeren bij het, uh, bij het Jodendom. In feite zou je kunnen stellen dat die Nederlandse pro-Zionisten vier identiteiten aan elkaar probeerden te rijgen tot een harmonisch geheel. Ze waren Jood, ze waren Nederlander, ze waren socialist en ze waren zionist. Dat Jood en Nederlander zijn speelde bijvoorbeeld een grote rol in uh, de oppositie van de radicaal Zionisten. Nou, het woord zegt het al, die wilden het Zionisme radicaler beleven en in praktijk brengen dan hoe ze dat gerealiseerd zagen bij alle gevestigde Zionistische organisaties. Of het nou de burgerlijke waren of de socialistische. radicaal Zionisten zeiden wat al het gepraat over Palestina, je moet er naartoe gaan. Men ging ook wel, maar het waren er niet zoveel die gingen. Ze zeiden dat moet een prioriteit zijn. Niet alleen maar praten, maar je gaat er naartoe en je bouwt dat land op. Ze zeiden ook, en dat ging heel erg ver, zeker voor die Nederlandse joden, of ze nou Zionist waren of niet, die zich zo geworteld voelden in Nederland en in de socialistische beweging... De radicalisten zeiden, we zijn Jood, we zijn geen Nederlander, we horen niet tot twee volken, we horen tot één. En ze vonden dat er te veel prioriteit werd gegeven aan de politiek en te weinig aan de Joodse cultuur, te weinig aan de spirituele erfenis, et cetera. Dit was maar een minderheid radicalisten, van, die hebben het onderspit gedolven. Zeker is het zo, dat en dat is het moeilijkst altijd eh, om, dat, om dat heel precies uit te kunnen drukken, maar dat dat jodendom, of die, die emotionele beleving wat het was om als, als Joods kind toch vaak nog opgegroeid te zijn in, in een Joods gezin, met de gewoontes die gedeeltelijk verwaterd waren, maar gedeeltelijk niet, vrijdagavond toch nog steeds lekker eten en andere tradities, dat, eh, dat die emotionele belevenis en die emotionele erfenis van het jodendom ook zeer zeker een factor is geweest binnen Puanne. Zion. Er is bijvoorbeeld een echtpaar geweest die ik geïnterviewd heb. Die zijn binnen de AJC, dus de jeugdbeweging van de SDAP. Daar was een groepsleider, dat was een Jood. En uh, via hem kwamen ze in aanraking met uh, Joodse volksverhalen. En uh, ook met, met Joodse liedjes. En ze gingen zingen, ze gingen voorstellingen geven. Of optredens verzorgen zelf. Zowel binnen de SDAP, de AJC, als ook qua Zion. En eh, ze zeiden ook met trots dat voor hun Hitler niet de aanleiding was geweest om lid te worden van de En toen ik zei, ja maar dat was toch heel cultureel gericht wat jullie de deden, toen zeiden ze echt zeer verontwaardigd, natuurlijk niet, dat het ene vloeit uit het andere voort. We waren bezig met zingen, maar daarna hadden we het ook over die pogroms in Rusland en wat de joden aan onrecht wordt aangedaan. Uh, er waren ook mensen die ik geïnterviewd heb die waren opgegroeid in Joodse weeshuizen. En als ze het hadden over hun keuze voor Poilazion. voor het Zionisme, om het Zionisme zeg maar te integreren in een socialisme. dan refereerden ze ook aan dat, uh, aan dat weeshuis. En dan zeiden ze van: ik had Joods gevoel. of mijn oude Joodse gevoel kwam boven. En het is ook interessant om nog even een, een citaat van Sander Wolf aan te halen, Wolf, een van de voormannen van paulus maar trouwens ook van de SDAP en later zelfs nog van de PSDA, die schreef eh, over eenheid van wetenschap en Joods gevoel, eenheid van Marxisme en Zionisme. Hij had het idee dat het Marxistisch denken zich moest verbinden met het Joods gevoelsleven. En dan zie je ook dat het Paulus-Zionisme kan je niet alleen opvatten als een politieke en ideologische stellingname, maar ook als een mogelijkheid voor Joden die seculier waren, niet religieus, die links waren. Om aan die emoties en om aan die culturele erfenis ook, om daar een uitlaatklep voor te vinden. Om daar iets mee te doen. Um, ja, uiteindelijk, uh, het was allemaal niet zo mooi in Nederland. Aan het eind van die dertig jaren, met, al, met dat hele vluchtelingen... Vraagstuk nam het isolement van de Nederlandse Joodse bevolking toe en ook van de, van de Zionisten. Het is bijvoorbeeld kenmerkend dat bij het zesde lustrum van de Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie in 1938 alle senaten en studentenverenigingen bericht van verhindering stuurden. En in het verslag van de viering van het 40-jarige jubileum van de NZB, daar werd ook geen melding gemaakt van de aanwezigheid van prominente niet-Joodse gasten. Het was eigenlijk alleen de vara die dat isolement probeerde tegen te gaan. En deze arbeidersomroep, zoals die heette, stelde in de jaren 30 juist wel regelmatig haar microfoon aan de NZB ter beschikking. In de laatste kumiori, het blad van Poirazion, werd een meeting aangekondigd die door de Amsterdamse afdeling van de NZB gezamenlijk zou worden belegd. Nadere mededeling, zo stond er in het blad te lezen, omtrent de bijeenkomst kon er nog niet geleverd worden. Maar het woord zou gevoerd worden door de drie verschillende groeperingen, de religieersymonisten, de algemene, oftewel de burgerlijk symonisten, en de Puan Zionisten. En de meeting was gepland op 6 mei 1940. Het berichtje sloot af met: Men houden deze avond vrij. In dezelfde comiori was een fragment opgenomen uit de rabbi van Bagarach van Heinrich Heine. Onder het fragment stond: Wordt vervolgd. Er zou echter geen comiori meer verschijnen met het verslag over de bijeenkomst van 6 mei, nog met het vervolg van Heine's proza. Oli ging op in de Joodse wachter. Het laatste nummer van het maandorgaan van het Joods socialistisch Verbond voor Anazion was voor het eerst in gedrukte in plaats van gestenselde vorm verschenen en droeg zo, wrang genoeg, de verwachting in zich van een nieuwe start. De Duitse invasie besliste anders.